Gert Kluuk met het NOS Journaal. In België hebben hevige regen en onweersbuien... gisteravond opnieuw tot wateroverlast geleid. Vooral in de provincie Namen. In de gelijknamige provinciehoofdstad was een kleine aardverschuiving... waardoor een muur instortte. Ook stonden straten blank. In de stad Dinal werden wegen vernield en raakten huizen beschadigd. Auto's spoelden weg door het water. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. In Nederland was er minder overlast door de regen. In Zeeland stonden hier en daar straten blank. In West-Brabant liepen kelders onder. De kolonien van weldadigheid worden mogelijk opgenomen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Vandaag valt er over een besluit. Het gaat om de twee eeuwen oude nederzettingen in Frederiksoord, Wilhelmineoord, Veenhuizen en het Belgische Wortel. De allerarmsten uit de steden kregen een stukje grond en wat vee en hun kinderen werden naar school gestuurd. De vermelding op de werelderfgoedlijst is vooral een erezaak. Bij wedstrijden van de Premier League zijn vanaf oktober misschien alleen nog volledig gevaccineerde fans welkom. De Britse regering overweegt die maatregel voor het voetbal, maar ook voor andere evenementen met meer dan 20.000 toeschouwers. In Afghanistan geldt voorlopig een avondklok. Het is een van de maatregelen die de opmars van de Taliban moeten vertragen. Nu de buitenlandse troepen praktisch allemaal weg zijn, ontmoeten de Taliban weinig tegenstand. Afghaanse militairen slaan op de vlucht. Het leger mist de Amerikaanse luchtsteun. De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio meldt 10 nieuwe coronagevallen. Daarmee komt het totaal aantal sporters en begeleiders met een positieve coronatest op 132. Bij het team NL zijn tot nu toe 5 coronagevallen gemeld. De laatste werd vannacht bekend, roeicoach Josi Verdonkschot. Het weer, eerst flinke zonnige periode, later vanochtend ontstaan er stapelwolken. Die groeien uit tot buien. Dit kunnen stevige buien zijn met hagel, onweer en windstoten. Het wordt 23 tot 25 graden. Ook morgen trekken buien over het land, afwissel door zon... en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Door werkzaamheid we op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpollerplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 40, 50, 60 in de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En natuurlijk als herkeringsmelodie: hoor je Louis Dames met Weet je nog wel oudje Een opname uit 1928. De volgende artiest heeft een lied gezongen. Geef mij maar Amsterdam. Een lied uit 1955. De tekst is geschreven door uh, Piveris, Piet Visser en de muziek is van Harry de Groot. De uitvoering door uh, Johnny Jordaan. Die is het meest bekend. En het lied was direct succesvol. Het is een lied dat veel Amsterdammers als hun lijf Lied Het lied is een vals in een vierkwarts maat met uh, accordeonbegeleiding. De tekst gaat over, uh, over een Klaverjasclub. Schoppen Schoppenneeg uit Amsterdam die een weekje naar Parijs gaat. Het gaat er allemaal vrij ongeorganiseerd aan toe. Wat de groep uh, op de Champs-Élysées tot de verzuchting brengt. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. En u hoort hem nu, die grote hit Johnny Jordaan... met Geef mij maar Amsterdam. SVK in Paris, de contributie te verberen. aan en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 Tot onze laatste snik Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop Wij zijn twee vrienden met een gouden hart Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop Wij volmen samen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 wij blijven altijd bij elkaar, al worden we meer dan honderd jaar. Wij blijven vrienden tot onze laatste snik. Hoe hop, hop, hop, hoe hop, hop, hop, wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoe hop, hop, hop, hooba, hooba, hooba, hop, hop, hop. Wij vormen samen een karapaard. Hoebauw, baobab, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoebauw, baobab, hop hop, hop. Hop, hop, hop. Wij vormen samen En hart Hubba hubba hubba met Wij zijn Twee Vrienden. hem Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Rudy Karel. Dat is de artiestenaam, was de artiestenaam van uh, Rudolf Weibrand Kesselaar. Geboren in Alkmaar op 19 december 1934... en overleden in Bremen op 7 juli 2006... was een entertainer, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. Hoewel hij uit Nederland kwam, werd hij als tv-persoonlijkheid... vooral in Duitsland zeer populair... Hij woonde sinds 1974 in Zieke. Dat is een plaatsje ten zuiden van Bremen. En u hoort hem nu, Rudy Karel, met Wat een Geluk. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de wereld ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft.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 De lieve heer heeft mijn vrouw geschapen. Dus als ze dit verken, ja dan, als ze dit verken, ja dan, doen de vrouwen van het zware werk. De sterke drank moest eigenlijk verdwijnen, met de cafés in elke straat of steeg. De sterke drank moest eigenlijk verdwijnen, dus als het even kan, ja dan, als het even kan, ja dan, ze heb ik zelf alle vlees leeg. Als het even kan, als het even kan, als het even kan, dan ze heb ik alles leeg. Je was een mens, aan de vreugde. Dus als het even kan, dan doe je daar wat aan. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct en trouwen. Het vrouwelijk schoon, wil boter bij de vies. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct en trouwen. Dus als het even kan, je ja den, als het even kan, je ja den. zorg ik steeds dat het vrij is. Als het even kan. Je moet als men toch zorgen voor je kinderen. Een goede vader die blijft steeds op zijn post. Je moet als men toch zorgen voor je kinderen. Dus als het even kan, ja dan. Als het even kan, ja dan. Gaan ergens anders in de kost.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 Dan helpt een zoveel ik en de ander. Zo zijn de Jordanese, ze leven niet je mee.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 En uiteraard bedankt nog even core Draaier. Want ook hij helpt uh, met dit programma. Hij stelt elke week de muziek beschikbaar voor dit programma. Elke week komt hij een doos met platen brengen. En uh, dan gaan we ze weer uitzoeken. En dan worden ze uit, uh, in dit programma uitgezet. En dan worden ze voor u gedraaid. De volgende formatie zijn de drie jaquets. Een plaat die regelmatig in dit programma voorbij komt. Was een muzikaal-Nederlands-komisch trio. Afkomstig uit Rotterdam. Oorspronkelijk bestond het trio uit Henk van der Lee. Ger van der Ringelenstein en Martin Bijbeck. Martin Bijbeck werd later vervangen door uh, Ton Rapensloot. En het bekendste lied waar het trio met het nummer uh, Het Autootje maakte. Een B-zijde uit 1963. En uh, in 1973 werd er voor een afgeleide versie gemaakt. We mogen op zondag niet meer rijden met het autootje. U wordt het origineel. De drie zakets met het autootje. We hebben een ongeluk gehad met het autootje.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 Met het doutdoutje met het doutdoutje gebeurt de hier midden in de stad met het doutdoutje met het doutdoutje met het doutdoutje en ik zei nog, oh, laat me even wachten, we kunnen er zo niet door Maar hij zei Hey, die bus die stopt wel Respecteer, gaat voort Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje Van het autootje. Van het autootje. En de lampen en de bumper en het stuur Dit is te voor 57. Niemand nou, wij vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Oh, het oh, oh, is als op mijn oren zaad zilveren klokjes horen, die al jubelen door een velden en te brengen overal. Het liedje, het andere melodietje, het andere bergenliedje, al die pracht van het heelal. Kleine jonen, Oh. Blondor het balvelend vrij van overal. Een liedje, een honderd en een een Klokjes horen, die jou jubelen horen, brandt de lentebrengel overal. Mietje, een modderen melodietje, een handen, een berg, een al die bracht van het heeland. Van mijn Loren Zaat zo een die door het al die de lente breng overal. Het liedje, het het liedje, het een rietje en een onder een rietje en een ander rietje, al die bran van het hele land. Zeder met een rietje, mijn sofietje.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 Mijn Sofietje is een lente Zij dronk Ranja met een rietje Mijn Sofietje op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was Ja, u hoorde de muziek van Johnny Lyon met Sofietje En daarvoor avond met kleine jodeljongen en de volgende formatie zijn Saskia en Serge, een zangduur dat al ruim 50 jaar meedraait in de Nederlandse muziekwereld. Mede dankzij verschillende muzikale koerswijzigingen. Het duo bestaat uit gitaristzanger Ruud Schaap, geboren in Den Helder op 22 maart 1946. En de zangeres Trudy van den Berg, Grootbroek, daar is ze geboren op 23 april 1947. En u hoort ze nu Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. een echte Jordane Kroma Door zijn moeder kuste zij een beleid, wilde rusten en tikten in warmte stoelen. En als ze dan zijn kleertjes gemaakt had, gaf ze hem nog even een zoen In dan zong ze blij, geluk. Zal heb jij ook vuile handen, al zit er hier en daar, soms modder in je in de seloep tussen je tanden. Toe dus speel maar kleine man, trek je er niks vanuit, al zegt men ook schoffie en brutale kei. Yeah, I've been blind. Ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station. Ik Zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte. Papilo, toch niet zo snel. Papilo, toch niet zo snel. Vertellen dat haar papi rende naar de laatste trein, maar ze kon niet weten dat ik ook voor goed zou gaan. Een eindje verder rende zij weer achter mij. Ze snikte. Papi loopt toch niet zo snel. Papi loopt toch niet zo snel. Wat wat zachter toe Want ik ben al zo moe Papier loopt nog niet zo snel Toen ik zo mijn kleine meisje Hoorde snikken Nam ik haar op mijn arm En ging naar huis terug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 Het papi loopt toch niet zo snel. En daarvoor weer een nummer van Junior Jordaan... met kleine Jordanees. En de volgende dame is Willeke Alberti. Officiële eigenlijke naam. Willy Albertina Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Een Nederlandse zangeres en actrice... En ze is natuurlijk de dochter van Karel Verbrugge. Beter bekend als de zanger Willy Alberti. En ze is de moeder van. En u hoort er nu Willy Alberti met Omdat Ik Zoveel Van Je Haal. Een stukje van Jij en Ikke. En nog zo'n mooie plaat. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Je bent niet mooi. Je bent geen knappe vrouw. Jouw ja, Dus ik wil van een ander nooit iets weten Omdat ik zoveel van je haal Al doet jij echt niet aan de Toch al wil ik maar geen andere reden Omdat ik zoveel van je, je, je haal Al zijn je haren slecht gepermanent En is het gebraak verzeefd jou onbekend Toch dus zal ik jou Zoveel van je houdt. Lief en leed, zoals je weet, deel ik altijd met jou. Ik weet heel goed hoe jij dat doet: je geeft de orde, gaat aan mij, dat heb ik steeds geweten. Al ben je dan ook oh een rare man. Denk ik soms dat je enkels kelder kan Toch als het maar en ons zijn Omdat ik, ik zoveel, zoveel van je, je hou Ik vind maar een gewone wink In al mijn kabels komt ik. Ik, op al mijn loodjes, altijd niet, maar ik heb jou mijn weinig griet. Ik ben beslist, geen boeiend stuk, mijn voeten zijn wat moeilijk. Ik krijg haast nooit waar ik om vroeg, maar ik kreeg jou en dat is genoeg. Jij en ik, ik uh, en jij. Het is een feit, zeun ben je niet. Maar je bent, ja, Je hebt niet zo'n reclame-lach. Met tanden wit als hageslag. Je smeert geen smurrie in je haar. Maar niemand krijgt ons uit elkaar. Jij en ik. ik, uh, ik uh, jij. Jij hoort bij mij. Als flik bij Floontje. Uh, lied bij Jumootje. Als seks bij mijn vee. van Willy Alberti en Wilke Alberti, vader en dochter met de... Omdat ik zoveel van je hou, jij en ikke en niemand laat zijn eigen kind alleen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort, niet getreurd. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik ben er natuurlijk volgende week zondag weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En ik laat u achter met een Amsterdam zanggroepje dat eind jaren 50 bekendheid vergaren met covers van de Everly Brothers, de McQuire Sisters, Rooftop Singers en een andere Amerikaanse tienergroepen. We hebben het over de Furayo's. U hoort ze met Zeg Niet Nee. Wees u nog een hele fijne week. Een fijne zondag. En misschien tot volgende week. Tot ziens. Zeg niet nee, Dit hey, hey, hey. Zeg niet nee, Dit hey, hey, hey. Als ik vraagt, ga je mee. Zeg dan niet. In mijn gedachten van het moment dat ik je ken en ik wil beslist niet wachten tot ik veel en daftig ben, zeg niet. Meer, hip, hip, hip.